Hoofdstuk 13. Fledder kwam met een paar teeliksberichten in zijn rechterhand de grote recherchekamer binnen. Hij keek even om zich heen. —Is Erik Voogd al weg? De kok knikte. —Ik heb Erik Voogd gevraagd om uit te blijven kijken naar die twee jonge vrouwen van hun clubje bij Weile de Profeet, en ons te berichten als ze weer in de binnenstad opduiken. Fledder fronste zijn wenkbrauwen. Verwacht je dat ze terugkomen? De kok schoof zijn onderlip vooruit. Ik weet het niet, antwoordde hij onzeker. Ik ken de reden van hun vlucht niet. Was het een vlucht? De kok trok een pijnlijk gezicht. Daar ziet het naar uit. Ik vind het vreemd dat ze zo plotseling uit de stad zijn verdwenen. Daar moet een reden voor zijn. En nog vreemder, vind ik het, dat vader Ambrosius mij vanmorgen niets van die verdwijning heeft gezegd. Misschien vond hij het niet belangrijk? De kok tuitte zijn lippen. Dat is mogelijk, antwoordde hij kalm. Hij kwalificeerde Trees van Gamelen en Antje van der Wiel als krolse katten, en dat typeert wel zo'n beetje zijn houding ten opzichte van die twee. Fledder grinnikte. —Vader Ambrosius is niet helemaal van deze tijd. De kok knikte. —Het kan best zijn, verzuchtte hij, dat vader Ambrosius in het verleden leeft. Maar we hebben nu met hem te maken. De grijze speurder staarde enige tijd nadenkend voor zich uit. —Ik wil in verband met deze affaire toch nog een keer met Trees van Gamelen en Ansje van de Wiel praten. Vrouwen bezien de dingen om zich heen vaak anders dan mannen. Fledder wees naar zijn bureau. Ze staan al vanaf het begin van ons onderzoek op mijn lijstje. Hij keek naar de kok op. Zal ik per telex uh, om opsporing verblijfplaats verzoeken? De oude regisseur schudde zijn hoofd. Och, dat haalt gewoonlijk niet veel uit. Je hebt hun namen toch ook al in onze telex met verzoek om inlichtingen opgenomen? Fledder knikte. Ik heb beneden in de telexkamer nog even met Jan Kusters zitten praten. De wachtcommandant las het telexbericht dat ik had verzonden en herinnerde zich dat de profeet een paar maanden geleden met die twee jonge vrouwen bij hem voor de balie kwam met het verzoek of ze een nachtje op het politiebureau mochten verblijven. Verzoek om onderdak? Fledder knikt opnieuw. Jan Kusters heeft de profeet toen naar de zusters Augustinissen van Sint Monica verwezen. Maar eerst had de wachtcommandant Tres van Gamer een antje van de Wiel bij het polblad opgevraagd. Ze werden op dat moment niet gezocht, maar hadden beiden wel een stevig strafblad met diefstallen en zelfs een beroving in vereniging gepleegd. De kok gniffelde. Lekkere meiden. snoof. Sinds het zwakke geslacht spijkerbroek is gaan dragen, zijn ze steeds criminelen geworden. De kok lachte uitbundig. Dat moet je voorleggen aan het WODC, riep hij vrolijk. Het wetenschappelijk onderzoek en documentatiecentrum in Den Haag lijkt me uitermate geschikt voor een justitiële studie. Relatie vrouw, spijkerbroek en misdaad. Fledder lachte niet. Ik meen wat ik zeg, sprak hij ernstig. De statistieken wijzen het ook uit. De criminaliteit onder meisjes en jonge vrouwen neemt steeds meer toe. De kok grinnikte. Dat heet Emancipatie reageerde hij plagend, en heeft niets met het dragen van spijkerbroeken te maken. Fledder kneep zijn lippen op elkaar. Geloof me, sprak hij nadrukkelijk, spijkerbroeken spelen een rol. De kok liet het onderwerp rusten. Hij keek schuin omhoog naar de grote klok boven de toegangsdeur van de recherchekamer. Het was half zes. Wat doen we? Gaan we nog even naar Smalle of gaan we dit keer eens tijd naar huis? Ik wil het gezicht van mijn vrouw alweer eens zien, als ze niet slaapt. Fledder stond glimlachend op. We gaan naar huis, sprak hij beslissend. Misschien kan ik dan verwachten, dat jij morgenochtend weer eens op tijd bent. De telefoon op het bureau van de kok rinkelde. De jonge regisseur reikte over het bureau en nam de hoorn op. Hij luisterde enkele minuten. Toen legde hij de hoorn op het toestel terug. Zijn gezicht stond gespannen. De kok keek hem onderzoekend aan. Wie was het? Beneden, de wachtcommandant. Er is zojuist een reactie binnengekomen op ons telexbericht. En? In het hoofdbureau van politie aan de Rademarkt in Groningen zitten twee jonge vrouwen vast. Ze zijn in het huis van vrouw Dreesman gearresteerd ter zaken winkeldiefstal. Bij fouillering aan het politiebureau bleek dat zij ieder meer dan twintig biljetten van duizend gulden in hun bezit hadden. Wat? Vledder slikte. Ieder, herhaalde hij, meer dan twintig bankbiljetten van duizend gulden. Ze wilden over de herkomst van dat geld geen verklaring afleggen. In Groningen waren ze blij met ons stelingsbericht. De kok stak zijn handen vooruit. En hun namen? Over het gezicht van Vledder gleed een blos. Moet ik ze nog noemen? Trees van Gamelen en Ansje van der Wiel. Fledder zwaaide heftig. We gaan erheen, riep hij opgewonden. We gaan erheen. Waarheen? Naar Groningen. De kok wees omhoog naar de klok. Nu nog? Voor we er zijn is het nacht. Bovendien dacht ik dat we... Fledder hem. Natuurlijk gaan we, reageerde hij enthousiast. Het is ongeveer 200 kilometer. Als we via de polders rijden, zijn we er in goed anderhalf uur. Hij ging weer zitten en greep de telefoon. —Ik bel even naar Groningen, dat we komen! De kok kwam zuchtend overeind, slofte naar de kapstok en wurmde zich in zijn regenjas. Naar zijn mening was het veel simpeler geweest om de twee jonge vrouwen met hun geld door de pakketpolitie op transport te laten stellen naar Amsterdam, maar hij wilde het enthousiasme van zijn jonge collega niet beteugelen. Even voorbij de Gasperdamme weg op de A1... Zaten ze met hun golf alvast in een file. De kok keek met gemengde gevoelens naar de lange rijen auto's, voor, opzij en achter hem. Hij schoof zijn oude hoedje ver naar voren en liet zich onderuit zakken. Op zijn breed gezicht lag een grijns. —Maak mij maar wakker, als we in Groningen zijn, bromde hij. Fledder trok de golf weer een stukje vooruit en remde. Hij stootte de kok met zijn elleboog aan. Doe niet zo narrig, riep hij geprikkeld. Dit is de oplossing, besef je dat niet? Tres van Gamelen en Antje van de Wiel zijn al vaker samen op pad geweest. Die twee weten wat ze aan elkaar hebben. Ze wisten waar die 50.000 gulden lagen en zijn toen op een ideetje gekomen. De kok drukte zich kreunend omhoog en schof zijn hoedje terug. De grijns was nog niet van zijn gezicht verdwenen. En toen de profeet hen bij die diepstal betrapte, staken ze hem geniepig een stiletto in zijn rug. Het klonk cynisch. Fledder blikte opzij. Is, uh, is dat uh, onmogelijk? vroeg hij verwonderd. De kok schudde zijn hoofd. Zeker niet. Waarom doe je dan zo cynisch? De kok draaide zich half naar hem toe. De volgende dag... Ging hij nog steeds grijnzend verder? Wandelden die twee jonge dames nog even terug naar het turfdraagse pad? En duwden en passant Belinda van de Bos een stiletto tussen haar schouderbladen? Vladder stak zijn beide handen in een gebaar van wanhoop omhoog. Zijn jong gezicht zag rood. Over zijn wangen zwiepte een zenuwtrek. Treesje van Gamelen en Antje van de Wiel, riep hij wild, waren in het bezit van dat geld. Althans, een groot deel ervan. En dat geld lag in een lade van het houten cilinderbureau van de profeet. Daarover bestaan toch geen misverstanden? De kok glimlachte. Dat zijn de resultaten van ons onderzoek. Tot nog toe, de jonge rechercheur zuchtte diep. Wil je dit diefstal van dat geld dan loskoppelen van de beide moorden? Wil je beweren dat tussen beide zaken geen enkel verband bestaat? De kok schoof zijn onderlip naar voren. Ik heb mijn twijfels. Fledder grinnikte vreugdeloos. Belinda van de Bos verklaarde voor haar dood dat het geld in die lade lag. Peter Zandvliet beweert dat. Ook Erik Voogd en Jasper de Groot getuigen daarvan. Hij stak zijn beide handen vooruit. Wat is dan de basis van jouw twijfels? Achter hen klonk een toeterconcert van klaksons. De kok wees naar de vooruit van de golf. —Je laat een gat vallen! Vladder reed een tiental meters verder en stopte noodgedwongen opnieuw. Wat onbesuisd trok hij de handrem aan en keek naar de kok. —Je bent mij nog een antwoord schuldig! Het was al donker toen ze met hun golf de oude stad Groningen binnenreden. De tocht door de Flevo en de Noordoostpolder was niet zo glad verlopen als Fledder had voorgespiegeld. Tot voorbij Lelystad waren ze geplaagd door files en langzaam rijdend verkeer. Het politiebureau aan de Rademarkt, praktisch in de schaduw van de fraaie, oude Martini-toren, bleek een sober, onopvallend gebouw. De kok keek langs de gevel omhoog. Waarom zijn politiebureaus altijd zo lelijk? Fledder antwoordde niet. Hij zocht en vond in de onmiddellijke nabijheid een parkeerplaatje voor de auto en de beide rechercheurs stapten wat verkreukeld uit. In het politiebureau werden zij hartelijk verwelkomd door een jonge rechercheur met een vriendelijk open gezicht, die zich voorstelde als Jan Talsma. Hij leidde de beide Amsterdamse politiemannen naar een gezellig ingerichte recherchekamer, liet hen plaatsnemen en zorgde voor een kop dampende koffie met een plak echte Groninger koek. De kok... Bezag het met verwondering. Zijn jullie altijd zo attent voor gasten? Jan Talsma glimlachte. En als hij uit Amsterdam kwam... Hij pakte een proces verbaal van zijn bureau. Een lief personeelslid van Vroom Dreesman legde hij uit, genaamd Jacqueline Runier zag twee jonge vrouwen een aantal diefstallen plegen. Ze waarschuwden ons, en op het moment dat die twee het warenhuis wilden verlaten, konden wij hen met al arresteren. We waren stom verbaasd dat bij fouillering dat vele geld tevoorschijn kwam. Dat kan ik mij voorstellen, Jan Talsma grinnikte. We dachten aanvankelijk aan een bankroof of iets dergelijks, maar in Groningen was niks gebeurd dat daarop leek. Toen ben ik ze gaan verhoren, ze hadden beide een onmiskenbaar Amsterdamse accent. De reeks diefstallen uit een warenhuis bekenden ze vlot, maar ze wilden mij absoluut niet vertellen waar dat geld dat ze bij zich hadden vandaan kwam. De kok nam een slok van zijn koffie. »Hebt u met hen al over ons telexbericht gesproken?« Jan Talsma schudde zijn hoofd. Toen ik hoorde, dat u naar Grunningen zou komen, heb ik dat maar achterwege ingelaten.« De kok knikte hem bemoedigend toe. »Heel goed.« Jan Talsma trok een ernstig gezicht. »Worden die jonge dames verdacht van een moord?« De kok antwoordde niet direct. Hij keek schuins in de richting van Vledder. De bankbiljetten van duizend gulden, formuleerde hij voorzichtig, die de dames bij zich hadden, komen vrijwel zeker uit de woning van een vermoorde man. Ze waren van een winnend lot uit de staatsloterij. De grijze speurder sleurpte nog eens aan zijn koffie. Het lijkt mij het beste, ging hij verder, dat mijn collega Vladder en ik ieder een van de twee jonge dames onder zijn hoede neemt. Hij gebaren voor zich uit. Wie van de twee is de zachtste? Jan Talsma trok rimpels in zijn voorhoofd. Antje van der Wiel, die Trees van Gameland is een loeder, nou ja, een harde tante. De kok glimlachte. Geef mij dan Antje van der Wiel maar. De kok blikte naar de jonge vrouw, die voor hem aan een tafeltje zat. Hij schatte haar op rond de twintig jaar. Ze had een lief rond gezichtje, omlijst door donkerblond krullend haar. Op het rechterpand van het blauwe spijkerjek, dat ze droeg, stond Love Me, in vaalwit borduursel. Met haar lichtblauwe ogen keek ze de kok onbevangen aan. — U komt maar bekend voor, sprak ze peinzend. De oude rechercheur negeerde haar opmerking. Hij schonk haar zijn beminnelijkste glimlach. Ik ben rechercheur van politie, mijn naam is de kok, de kok met COCK. Hij poseerde even. U bent Antje van der Wiel? Ja. Vanmiddag hier in Groningen bij Vroom en Dreesman gepakt voor winkeldiefstal? Ze dus knikte. U gaan mij verhoren? Inderdaad. Over haar gezicht gleed een trek van vermoeidheid. Ik ben al verhoord. »Aandeloos!« De kok wreef zich achter in zijn nek. bij mij zal het niet zo lang duren.« Hij schoof de mouw van zijn kolber iets terug en keek op zijn horloge. »Bovendien heb ik slaap en moet ik vanavond nog terug naar Amsterdam.« Antje van de wiel keek naar hem op. »U komt uit Amsterdam?« vroeg ze verbaasd. De kok glimlachte. »Kun je dat niet horen?« Nooi. Nee. De kok gebaarde in haar richting. Ik kom je de groeten doen van Erik Voogd, Peter Zandvliet en Jasper de Groot. Antje van der Wiel liet haar hoofd iets zakken. Weet ze het? Wat? Dat Trace en ik dat geld hebben gepakt. De kok schudde zijn hoofd. Nog niet. En uh, gaat u het hem vertellen? De kok maakte een hopeloos gebaartje. We zullen toch een oplossing moeten vinden, sprak hij zacht. De jongens hebben recht op hun deel. Antje van de wiel slikte. Haar lichtblauwe ogen vulden zich met tranen. Ik wilde het ook niet, ik vond het oneerlijk, maar Trace zei, dat de jongens het geld toch maar zouden vergokken. De kok keek haar peilend aan. Is dat zo? vroeg hij wijfelend. Ik dacht, dat de jongens van jullie clubje door toedoen van de profeet waren veranderd. Antje van de Wiel wreef met de rug van haar hand langs haar ogen. We waren allemaal wel een beetje veranderd. Ik ook. En Trace. Daarom hebben wij het geld toen we het vonden ook niet direct weggenomen. We hebben het gewoon laten liggen. Pas toen we hoorden dat de profeet was vermoord, kreeg Trace het benauwd. Ze was bang dat na zijn dood Barbara en vader Ambrosius al dat geld zouden inpikken. De kok streek met de toppen van zijn vingers langs zijn voorhoofd. Hij had enige moeite om de woorden van de jonge vrouw te vatten. Jullie hebben dat geld niet weggenomen uit de woning van de profeet aan het Turfdraagsterpad? Antje van de hoofd. Dat zijn we helemaal niet geweest, niet die avond. We waren op de samenkomst, toen Barbara kwam vertellen, dat die profeet was vermoord. De kok spreidde zijn beide handen. Waar lag dat geld dan? Thuis, in het bureau van vader Ambrosius. Hoofdstuk 14. Kort na het vertrek uit Groningen, had de kok zijn veiligheidsgordels wat losser getrokken, had zich onderuit laten zakken en was na enkele minuten in een diepe slaap verzonken. Zijn hoedje rustte op de rug van zijn neus en om zijn mond lag een tevreden trek. Vledder tuurde gespannen door de vooruit. Nadat ze het oude Friese land bij Lemmer hadden verlaten en de polder waren ingetrokken, was het gaan regenen. Hard, fel met korte, krachtige windstoten. Zware regentruppels ratelden op het dak, en de ruitenwissers in de hoogste versnelling konden het water bijna niet verwerken. De jonge rechercheur klemde zijn handen vaster om het stuur van de golf. Bij het passeren van grote vrachtwagens was door opspattend regenwater het zicht vrijwel niet hiel en zwalkte de wagen over de weg. Zo nu en dan blikte Fledder met enige afgunst opzij naar zijn rustig slapende collega. Hoewel tal van vragen op zijn lippen brandde, durfde hij de grijze speurder niet te wekken. Al een eind voorbij de ketelbrug kwam de kok weer tot leven. Hij drukte zich omhoog, schoof zijn hoedje terug en blikte geïnteresseerd om zich heen. De oude regisseur leek onmiddellijk klaarwakker. Verschrikkelijk, riep hij zichtbaar geschrokken, wat ten beesten weer! Zo plotseling! Waar zijn we ergens? Vladder boog zich over zijn stuur. In de Flevolpolder, bromde hij. We zijn net de ketelbrug voorbij. De kok streek met zijn vlakke hand over de beregende zijruit. En wat een nacht. Geen maan, geen sterren, alles is inktzwart. Vladder grinnikte vreugdeloos. Het stormt al zo wat een uur, hij snoof. Maar daar heb jij niks van gemerkt. Het is begonnen toen jij besloot om vriendelijk in slaap te sukkelen. De kok reageerde niet. Hij trok huiverend de kraag van zijn regenjas omhoog. Tijdens zijn dutje was de kilte in zijn botten geslopen. Hij boog zich iets naar voren en keek omhoog naar een gesloten hemel. —En dan te bedenken, sprak hij ernstig, dat met nog zo'n drie tot vier meter water boven het dak van onze golf, mijn oude Urker grootvader met een open bottetje in zulk vuil noodweer over de Zuiderzee zwalkte. En zuidwester op zijn verweerde kop en het helm in zijn zij. Fledder glimlachte. — Waarom ben jij geen visser geworden? De kok schudde zijn hoofd. — Ik word al zeeziek bij het zien van golfjes op een schilderij. Een tijdlang reden ze zwijgend door de nacht. De kok schoof zijn hoedje weer terug tot op de rug van zijn neus. Hij wilde de ruitenwissers op de voorruit van de golf niet langer met zijn ogen volgen. De heen- en weergaande, zwiepende beweging had op hem altijd een hypnotiserende werking. Voorbij Almere stad leek de storm wat te luwen. Vladder ademde diep en zakte ontspannen in zijn stoel terug. Hij liet zijn rechterhand even vertrouwelijk op de schouder van de kok rusten. — Ben jij nog wat wijzer geworden van die aansje van de wiel? De kok schoof zijn hoedje terug en draaide zich iets naar hem toe. — Jij? vroeg hij ontwijkend, van treed van Gamelen. Het gezicht van Vledder verzomberde. — Jan Talsma in Groningen had gelijk. Die treed van Gamelen is een loeder, een feeks, een brutale, uitdagende griet, die in mijn bijzijn haar bloesje wilde losknopen. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Haar bloesje losknopen? — Ja. — Waarom? Vledder maakte een schouderbeweging. — Om mij te provoceren, denk ik om mijn aandacht van het verhoor af te leiden. Ze maakten het soms wel erg bont. Er waren momenten dat ik haar een hengst voor haar kop had willen geven. De kok schudde zijn hoofd. Een slechte verhoortechniek, sprak hij afkeurend. En het helpt niet. Fledder trok een pijnlijk gezicht. Geloof me, ze houden het bloed onder mijn nagels vandaan. Over dat vele geld dat ze bij zich had, wilde ze niks zeggen. Je zoekt het maar uit, zei ze, daar ben je voor. En als je niet kunt bewijzen waar dat geld vandaan komt, blijft het van mij! De kok grinnikte. Ze had gelijk. Fledder kneep zijn lippen op elkaar. Toen ik die Trace van Gamelen er ronduit van beschuldigde, dat zij samen met Antje van de Wiel de profeet had vermoord, en daarna dat geld uit het houten cilinderbureau had weggenomen, keek ze mij aan, alsof ik geschift was. De kok lachte. Ik heb toch het idee, sprak hij hoofdschuddend dat jij dat verhoor niet slim hebt aangepakt. Ik had bijvoorbeeld een dergelijke beschuldiging nooit uitgesproken. Fledder keek hem verongelijkt aan. Maar dat is toch de enige mogelijkheid? Hoe komen die twee meiden anders aan dat geld? Van vader Ambrosius. Wat? De kok knikte traag. Het lag bij vader Ambrosius thuis in zijn bureau. Fledder slikte. Zegt Antje van de Wiel dat? De kok knikt opnieuw. En ik ben bereid haar te geloven. Hoe kwam dat geld daar? De kok maakte een hulpeloos gebaatje. Weet ik veel. Fladder keek hem met grote ogen aan. Heeft vader Ambrosius de profeet vermoord? De kok kwam traag de grote recherchekamer binnen en slenterde moeizaam naar zijn bureau. Een korte nachtrust had hem nauwelijks verkwikt. Zijn lijf ging nog gebukt onder een milde, matte loomheid, die de werking van zijn ledematen ernstig belemmerde en het mechanisme van zijn denken verlamde. Nog met zijn regenjas aan, liet hij zich in zijn stoel zakken en keek voor zich uit naar Vledder. De jonge regisseur was ook geen toonbeeld van wils en daadkracht. Hij hing in zijn stoel, zijn gezicht zag faal en hij had kringen onder zijn ogen. De kok grijnsde. Je ziet eruit alsof je een wilde nacht achter de rug hebt. Sledder zuchtte. We waren naar Groningen en terug was het nooit weer. Of ben je dat vergeten? De kok gniffelde. Groningen, dat was toch jouw idee? Sledder negeerde de opmerking. Gaan we straks vader Ambrosius arresteren? Waarvoor? Sledder keek hem verwonderd aan. Moord? Diefstal van geld? Ik begrijp nu, waarom hij aan jou niets over het verdwijnen van die twee meiden heeft gezegd. Hij wist, althans kon redelijk vermoeden, dat Tres van Gamelen en Antje van de Wiel dat geld van hem hadden weggenomen. De kok knikte. Daarom verzweeg hij dat ze waren verdwenen. Fledder grijnsde. Hij had dan ook over dat verdwenen geld moeten praten, en dat kon hij niet. Daarmee zou hij hebben moeten toegeven, dat hij bij de moord op de profeet en mogelijk ook bij de moord op Belinde van de Bos betrokken was geweest. De jonge rechercheur zweeg even, nadenkend. Herinner jij je nog tot welke conclusie wij gisteravond kwamen? De kok knikte. De man of de vrouw die Belinde en haar profeet vermoorden, behoorde vrijwel zeker tot hun intieme kennissenkring. Fledder grijnsde. Vader Ambrosius. De kok vreef zich achter in zijn nek. Mm, misschien heb je gelijk. Als vader Ambrosius op een eerlijke manier aan die 50.000 gulden was gekomen, dan had hij zonder gewetensbezwaren de vermissing van die twee jonge vrouwen kunnen melden, en tevens aangifte tegen hen kunnen doen ter zake van diefstal van het geld. Vledder kwam uit zijn stoel overeind. —Gaan we hem halen? vroeg hij uitdagend. Hij woont op de Achterburgwal, in het vroegere logement van Tante Marie. Boven het zaaltje waar de profeet zijn bijeenkomsten hield. De kok fronste zijn wenkbrauwen. Daar waren ook die twee meiden ondergebracht. Precies. En daar was dus ook dat geld. Vler knikte. Als die antje van de wiel, sprak hij Veningend, in Groningen jou de waarheid heeft verteld. De kok trok zijn gezicht strak. Dat deed ze. Fledder liep naar de kapstok. Met het hoedje van de kok op zijn hoofd en de regenjas van de grijze speurder over zijn arm, kwam hij terug. —Het is Paul bij, drong hij aan. We hebben voor zijn arrestatie onze golf niet nodig. De oude rechercheur aarzelde. De verlammende loomheid viel van hem af. Het mechanisme van zijn denken draaide weer op volle toeren. In zijn hoofd woedde ineens een hevige strijd tussen zijn verstand en zijn gevoel. Een innerlijke stem zei hem, het niet te doen, nog niet, maar voor uitstel gaf zijn verstand geen redelijke motieven. Plotseling ging de deur van de grote recherchekamer open. In de deuropening stond een jonge man in spijkerbroek en een groen, rafelig met koorden. Schuifelend en met gebogen hoofd liep hij op de kok toe. Het staartje in zijn nek stak omhoog. De oude rechercheur stond van zijn stoel op. Er was iets in de houding van de jongeman. man. Dat hem alarmeerde. Hij deed een stap in zijn richting. Jasper de Groot bleef voor hem staan en keek met zijn grote glanzende bruine ogen naar hem op. Ze hebben haar vermoord, sprak hij zacht. De kok keek hem ontsteld aan. Wie? Wie hebben ze vermoord? Jasper de Groot antwoordde niet direct. Zijn onderlip trilde. Tranen rolden over de donkere huid van zijn gezicht. Tante Evelien! Het hart van de kok miste een slag. Jouw tante, riep hij geschrokken. Jasper de Groot knikte traag. Ik, eh, uh, ik heb nu niemand meer. De kok beet op zijn onderlip. Het klonk zo verslagen, zo intriest, dat hem een brok door zijn keel schoot. Jasper de Groot stak zijn beide handen naar voren, met de handpalmen naar boven. —Ik heb de stiletto dit keer laten zitten.